zes uur heeft de Jong met het NOS-journaal. Op de westelijke Jordaanover heeft de Israëlische politie een tentenkamp ontruimd... waar zo'n 250 Palestijnen actie voerden tegen een omstreden bouwplan van Israël. Het protest richt zich tegen een bouwproject van 3500 huizen voor Joodse kolonisten. Volgens de tegenstanders wordt Oost-Jeruzalem door de bouw geïsoleerd... en wordt de westelijke Jordaanover in feite gesplitst in een noordelijk en een zuidelijk deel. Franse militairen hebben in Mali bombardementen uitgevoerd op stellingen van de islamitische rebellen. De Fransen zijn ingezet om de rebellen, die banden hebben met Al-Qaeda... terug te dringen naar het noorden van het land. Bij de operatie zouden zeker 100 rebellen zijn omgekomen. Ook is een Franse helikopterpiloot gesneuveld. Frankrijk heeft in verband met de militaire operaties... het terreuralarm in eigen land verhoogd. In Haiti is de aardbeving van drie jaar geleden herdacht met een sobere ceremonie. President Martelly legde in de hoofdstad Port-au-Prince een krans bij een massagraf van slachtoffers van de aardbeving. In een toespraak zei hij dat de internationale hulp te weinig effect heeft. Bij de aardbeving in Haiti werden grote delen van de hoofdstad verwoest... en nog steeds leven zo'n 300.000 Haitianen onder erbarmelijke omstandigheden in tentenkampen. De popprijs 2012 is gewonnen door Raccoon. De band kreeg de prijs uitgereikt op de slotdag... van het popfestival Eurosonic Noorderslag in Groningen... en werd getrakteerd op de traditionele bierdouche. De popprijs is de belangrijkste prijs in de Nederlandse popmuziek... en bestaat uit een beeld van Theo Mackay en een cheque van 10.000 euro. Raccoon bestaat sinds 1997 en de grootste hits zijn Love You More uit 2005 en No Mercy uit 2011. In de top 2000 van vorig jaar had Raccoon 12 noteringen. Het weer op dit moment vriest het nog licht op matig. Het KNMI waarschuwt voor lokale gladheid vanochtend door bevriezing van eerder gevallen sneeuw in Overijssel, Flevoland, Drenthe, Friesland en Groningen. Verder overdag wisselend bewolkt en een middagtemperatuur rond het vriespunt. Na het weekend blijft het koud winterweer met vooral dinsdag kans op wat sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Stel, u bent manager bij een multinational en opent een nieuwe vestiging in Quebec. Wat zegt u? A. Aujourd'hui c'est l'ouverture. À votre santé. B. Nous sommes heureux de vous annoncer l'ouverture de nos nouveaux locaux au Québec.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 Kamretière Adèle Bloemendaal wordt deze week 80. Een eerbetoon van Paul Groot en Sanne Wallis de Vries in het theater. Actrice Johanna Terstegen gaat solo met Hiroshima Mon Amour en de liefde voor Latijns-Amerikaanse muziek van Joris Linssen. Straks in Kunstaf TV om 5 over 6 op Nederland 2. Oh ja. Hahaha. <laughs> uh, Oké, okay. dat soort dingetjes doe ik nog steeds wel een keertje fout. Ook als ik 30 heb geworden. En dan doe ik. You. Dit is Radio 1. Vroeger. BNN, BNN, start. Amen. 4 minuten over 6, 13 januari 2013. Het gaat een mooie dag worden. Het is een, uh, een heldere nacht geweest. Ik fietste naar, uh, naar de studio toe. Want uh, ik kon kiezen of met de auto maar dan eerst 10 minuten krabben of gewoon fietsen. Toen dacht ik ga ik maar fietsen. Het is een kwartiertje fietsen of zo. Ik viel mee. Maar het was koud, joh, buiten. Het is koud. Ik weet niet of je nog in je bed ligt. Als dat zo is, blijf lekker liggen. Sta alsjeblieft niet op, want het is veel te koud om, uh, om op te staan. Dus lekker vanuit je bed uh, luisteren naar dit programma. Welle mooie dingen voor je Zometeen meteen. Uh, Dick die wil graag boer worden. Ja, hij heeft zelf niet echt de ambitie. En met hem heel veel andere jonge mensen ook niet. Toch zijn er een aantal jonge gasten die wel boer worden. En hoe zij leven en uh, waarom zij eigenlijk boer zijn geworden in deze toch moderne tijden. Dat hoor je zo meteen. En we hebben uh, kijkcijfer bingo met uh, de programma's die je echt, echt moet gaan kijken deze week. En Twan die heeft wat gedaan, joh. Misschien heb je er al wel wat van gehoord, hij heeft erover getwitterd en het is op, uh, op de radio geweest uh, bij 3FM. Twan die had namelijk een idee. En dat idee was: weet je wat? Laat ik eens gaan kijken of het mogelijk is om in één dag, dus acht uur tijd, ietsje meer, tien uur tijd, heen en weer te liften naar Parijs. Dus heen en dan ook meteen weer terug. In één dag tijd. Of dat kan, dat was zijn vraag. En of het kan, dat hoor je zo meteen zo rond een uurtje of uh, kwart voor zeven ongeveer hier bij Start. Laat dat van je horen. Als je Twitter hebt, kan dat heel makkelijk via @luc. Dus Luc. En iedereen die even al een herinnering aan de gymlessen vroeger. Vooral als je als eerste of juist als laatste gekozen wordt. Zo ook Mandy van BNN University. En ze gaat daarom langs bij haar basisschool in Den Haag. En spreekt daar met haar oude gymmeester. Die inmiddels al zeven jaar lang geen gym meer geeft. Ze stelt hem de vraag hoe hij er vroeger mee omging. Dat kinderen als laatste worden gekozen. En hoe hij haar als klein meisje kan herinneren. Nou, ik, ik weet dat niet specifiek van jouw klas, maar ik had daar wel een aanpak voor. Want alle psychologieboeken staan er vol van geschreven... van kinderen die als laatste zijn gekozen en nu bij de psychiater zitten. Nou, ik deed ook vaak gewoon lintjes uitdelen en dan die zeuren in de groep waarin je zit. Dan zit je gewoon en uh, winnen en verliezen hoort er allemaal bij, we doen het zo. Ik nummerde wel eens af... Ik liet uh, de kinderen waarvan ik wist... nou die worden toch wel vaak uh, als laatst gekozen... want die zijn niet zo uh, bewegelijk enzovoorts... die liet ik dan kiezen, spes, per se als eerste. Dus die vonden dat dan prachtig om als eerste te mogen kiezen... Ik liet ook wel uh, nummer 1 koos nummer 2, nummer 2 koos nummer 3... nummer 4, 5, dus dan kon je weer je vriendin kiezen. Maar het blijft wel zo, een kind moet gewoon weten eigenlijk... Ja, dat hij niet zo goed in gym is... en juist het respect daarvoor van de andere kinderen is belangrijk. Dus dan knoopte Nick er weer een praatje aan vast. Ik vroeg het ook wel eens na bij de kinderen... Maar, maar ja, daar kreeg ik niet zoveel respons. Het was toch altijd vaak wel een beetje de leeftijd van... ik, ik, ik, ik mag ik eerst kiezen... Was de eerste vraag als ze de gym's inkwamen? Eh, nou ja, zo deed ik het een beetje. En ik kom nog wel eens kinderen op straat tegen. En die hebben het net over de dingen zoals jij vertelt. Het Sinterklaas, gingen we naar Bos gaan een keer gaan schaatsen, chocolade chocolademalik drinken. En nou ja, ik kijk er heel plezierig op terug. Ja, ik zie je niet meer aan de ringen zwaaien, zo in, in mijn beeld. Maar ik weet gewoon dat jij gemiddeld en iets beter mee kon. Ik geloof niet dat je een hele topper was, maar je was zeker niet bij... Uh... Zeg maar bij de minst begaafde, minst begaafde bij de klas. Je was al sowieso bijzonder door je, door je uiterlijk natuurlijk. Hè? Want het was vrijwel helemaal een blanke klas. Je was een vrolijk kind, dat weet ik ook nog. Altijd positief, gezellig met die meiden. En het is ook nog wel leuk om te zeggen, dat was ook altijd een optie voor me. Want bewegen vinden op zich alle kinderen leuk. En dat ook de kinderen die er niet zo bekwaam in zijn of bedreven... dat die toch lol in die gymles hadden. Dat ik die meekreeg. Ja, dat een hele klas gewoon nou, goed gegymd had... sociaal uh, met elkaar om was gegaan. Ja, ja dat, dan, uh, dat had ik een goed gevoel. Een reportage van ons vrolijke kind Mandy. En of je nou als eerste of als laatste werd gekozen. Iedereen die heeft nog wel op een gymles die je favoriet was. En we gaan daar op de straat op en vragen wat vond jij nou het allerleukste aan gymmen? Nou mijn favoriete onderdeel bij gym was uh, apenkooi. En dat uh, vond ik echt fantastisch. Want toen kon je lekker hysterisch door de gymzaal heen rennen, uh, touwen klimmen. En ik kon, eigenlijk was ik wel heel goed om uh, in de touwen te blijven hangen. Dus dan uh, soms beneden en soms uh, kom naar beneden. Nee, ik niet. Want ik bleef gewoon lekker naar uh, boven hangen. Dus dat vond ik echt wel uh, apenkooi. Dat kon je helemaal uitleven en heerlijk uh, sporten eigenlijk. Ik vond persoonlijk de cooper -test heel leuk. Dan mocht ik lekker op en neer rennen. Uh, ik vond Gym eigenlijk niet zo heel erg leuk. Maar ik vond trefbal heel erg leuk altijd. Uh, omdat dat, dat het in de zomer was. En uh, dat konden we eigenlijk alleen maar spelen op het schoolplein. Dus het was altijd. Alleen maar als het lekker weer was, gingen we trefballen. Dus het was gewoon, denk ik, een goede associatie met lekker weer en uh, lachen. Iedereen was uh, bijna vakantie en uh, uitzinnig. Cool. Apenkooien, want dan was alles uitgeklapt. En kon je overal op springen en inklimmen. Nou, ik vond eigenlijk alles leuk. Maar als ik echt het leukste moet noemen, dan was dat wel trefbal. Omdat. Je dan toch echt heel fanatiek werd en iedereen zo hard mogelijk af ging gooien en zo lang mogelijk in het veld bleef. Dus ja, ik vond het wel heel leuk. Ik vond Gim ook altijd leuk. Gewoon, vooral als we gingen voetballen. Ik vond ik altijd het leukste. En ik vond het stomst als we gingen hockey. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Laten we trouwens gaan praten over voetbal. En dat doen we zoals elke week met onze eigen Ferdinand. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen Luc met Ferdinand Hossenbux op deze vroege maar vooral koude zondagmorgen. We schrijven 13-1-2013 een week die weer achter ons ligt. Een week waar de Nederlandse clubs in de Eredivisie zich hebben opgewarmd en daarmee nog bezig zijn dit met betrekking wat er de volgende week gaat gebeuren. De week waar het Turkse Galatasaray interesse toonde in Wesley Sneijder. De week waar de kleine voetbalvirtuoos van de Malfinas, Lionel Messi... ...voor de vierde keer werd gekozen tot wereldvoetballer van het jaar. Absoluut een record. De week waaruit bleek dat het verblijf van Affelay in Duitsland... ...voorlopig niet succesvol is, want de middenvelder van Schalke 04 is opnieuw geblesseerd. De week... Waar profvoetbalclub AGOVV ten dode is opgeschreven. De rechter verklaarde namelijk de Apeldoorners failliet. De week waar de naam van neuroloog Jansen Steur weer opdook. Dit keer bij de Oosterbuur. Dit met betrekking tot praktijken al naar uitgevoerd. En Luc, het was een week waar de wielerwereld alvast uitkijkt naar een interview van Ofra Winfrey. Met de Texan Lance Armstrong. Gaat hij ervoor? Wat zal hij zeggen? Geeft hij toe? We zullen het zien. 17 januari is het in de wielerwereld. die day We gaan over tot de orde van de dag. Heb je de zin in dat interview met, uh, met Oprah Winfrey? Nou, ik volg de wielersport uh, wel. hoor, ja, ja. Maar uh, in dit geval... Ja, ik moet het nog zien, hoor, want ik weet niet waar ik ben en wat ik doe op die dag. Maar weet je wat er aan de hand is? Uh, kijk... Er is uh, genoeg gebeurd uh, het vorige jaar in die wielersport. Die wielersport is gewoon ziek en er zal nog meer loskomen. En dat uh, gesprek van uh, de komende week, uh, is, uh, daar kan er voor beide partijen nog wat afhangen. Want geeft uh, Armstrong uh, toe gelogen te hebben, uh, Luc, dan kan hij de bak indraaien. Maar ja, ja, ja. houdt Lance Vol dat hij geen doping heeft gebruikt... Ja, dan kan overal Winfrey uh, wel uh, de zender opdoeken, joh. Ja, maar, ja, ja want dan, wa, wa, wat doet hij er dan als hij, als, hij de, als hij er naartoe gaat? Maar hij gaat niet naar. Uh, hij gaat niet naar. Uh, uh, hij gaat niet bekennen. Dat slaat natuurlijk nergens op eigenlijk. Nee, want kijk, ik denk dat er 90 minuten daarvoor is uitgetrokken. In minuten uitgedrukt. Dan heb ik begrepen. Maar goed, iedereen kijkt er naar uit. En kijk, het, het, het, het, het verhaal ligt twee kanten wat ik daarnet net aangaf, maar deze hele sport, joh. En, nu naar uh, dit jaar hebben we weer een Tour de France. Er komen allerlei grote evenementen. Er zal ontzettend veel uh, nog loskomen, hoor. Kijk maar wat er is gebeurd met, uh, met die Rabo-ploegen. Ja. Dus, ja, ja. ja. Maar goed, uh, iedereen zal er, ik, Ja, misschien dat ik het uh, wel vallen, hoor. Maar goed, het is even afwachten want je weet niet wat er uit sommige gesprekken voortkomt. Maar goed. Ja, eerst ook zo. Komende week uh, is dat uh, te zien op televisie, over een dag of vijf ongeveer. Ja. Laten we het gaan hebben over voetbal. Uh, want uh, er zijn vooral veel uh, transfers deze periode. Het is dus, uh, de transfertijd. En uh, de toch wel meest opvallende is Wesley Sneijder... die dan waarschijnlijk toch naar Galatasaray gaat. Nou, wat ik begrepen heb, ja, maar dat hangt weer af van de media. Wat je in de mm. krant leest en wat je meekrijgt. Uh, ja, sportjournalisten, uh, uh, critici en, en noem maar op. Mm. Ik had zelf gedacht, wat, of tenminste wat ik begrepen heb, dat hij er niet naartoe zou gaan. Maar goed. Uh, voor Wesley is het heel erg belangrijk dat hij aan speler toe komt bij de Roseneri of bij de, de Nerazzurri uh, internationaal gaat het niet meer lukken. Nee. Daar ligt hij overhoop hoop bij het bestuur, bij de trainer. Die zal hem ook niet opstellen. De competitie begint of is al daar ook begonnen. Dus voor Schneider is het heel erg belangrijk dat hij gaat voetballen. Maar nu komt het. Uh, ja. Garada Sarai, daar is ook een hoop geld, uh, hoop geld te verdienen. Daar gaat het in, in feite om in het voetbal. Ja. Maar wat betreft uh, de positie van Sneijder zelf... met betrekking tot het Nederlands elftal, Luc. Uh, in maart gaat uh, Louis weer van start met, met, met zijn jongens. Ja? Mm -hmm. En wat je dus nu gaat krijgen... Sneijder die moet gaan spelen. Sneijder moet wat doen. Voor Louis is het al een probleem. Daarnaast heb je nog het probleem Narsing. Uh, nu zitten we weer met Avelay. Maar goed, uh, Louis heeft een groot arsenaal aan spelers... Uh, het is nu afwachten. Gaat uh, Wesley Sneijder naar Galatasaray? Als je me het eerlijk vraagt, Luc, ja, ik, ik, ik weet het niet hoor. Ik, uh, ik zeg het gewoon en dat is mijn mening. Het is geen club voor Wesley. Hoor. Nee, maar is het, dan, is het dan geen club omdat ze gewoon... Ik uh, bedoel, het is een Europese subtopper. Hè? de ja. prima, prima ploeg natuurlijk, maar niet, niet de echte top. Is dat dat, dat dat het gewoon eigenlijk niet goed genoeg is voor, voor Sneijder? Nou, het is niet dat het niet goed genoeg is voor Snijder. Maar ik denk dat uh, diep in zijn hart Snijder toch had gelopen op de Premier League. Ja. Maar we weten dat daar gigantische bedragen worden gevraagd. En nogmaals, Snijder is een beetje in het geding. Hij zit in, in, in de hoek waar bijna die klappen vallen. Maar het is toch jammer toch? Want ik bedoel, het is nog een jonge vent. En de, de, die kan nog zoveel. Uh, die, kan, die, kan nog zo, die, die kan nog vijf, zes jaar op, op hoog niveau uh, voetballen. Hij kan zeker op hoog niveau voetballen. En. Sneijder heeft in feite, als je zijn carrière bekijkt, waar hij begonnen is, hier in Utrecht en toen naar, naar Ajax. En, ja, hij heeft nog, uh, ik dacht in, ook in uh, Madrid gespeeld en nu bij uh, Internationale. Maar als je het bekijkt, heeft Sneijder in feite in de afgelopen, uh, afgelopen periode, heeft hij met, ja, in 2010 of in 2009, het jaar daarvoor heeft hij met, met, met uh, Internationale alles gewonnen. Ja. Op het WK was het gewoon fantastisch. Maar daarna die terugkeer en ook wat er allemaal gebeurd is op weg naar het EK... wat we dus vorig jaar gehad hebben, ja, is er ook niet veel, uh, veel uitgekomen. Hè? Wel raar dat dat gebeurt dan, hè? Dat je gewoon in een soort vormcrisis uh, komt waar je moeilijk uitkomt. Dat is het absoluut. En kijk, uh, Sneijder weet al geen ander dat, dat hij nu een stap zal moeten doen. Hij zal, hij zal moeten gaan. Het zal me ook niet verwonderen als hij gaat in Turkije. Maar ja, die Turkse competitie, nu laten we elkaar recht in de ogen gaan kijken. Het is geen, het is geen competitie van topniveau, joh. ja er is wel ont nogmaals ontzettend veel veel, veel geld dat te verdienen, maar goed, uh, Galatasaray geeft het al aan. Het is een dat is een zip Ja. En, en nogmaals, met het Nationale Elfstal, rond het Nationale Elfstal, de resterende tijd naar het WK. Te. Nou, daar zal het nodige uh, nog naar boven komen hoor. want vorige week gaf ik het aan in het programma van jullie. In het Nationale Elfstal hebben we op dit moment één, ik weer, absolute topper en dat is Robert van Persie. Ja, ja, ja die, dat is ook zo. Die doet het, die doet het van die, uh, die topspelers uh, waar, we, waar we het dan uh, tijdens het WK al over hadden van nou we kunnen die wel samenspelen en zo is Van Persie degene die nu al, het alle alle, alle, alle, alle is hè Engeland is hij weer een topscorer geworden het vorig seizoen, het seizoen er, ervoor ook. Hij speelt bij de McCunions. Hij, hij doet het ontzettend goed met die spelers om een heen. Men is daar content met hem. Men is daar tevreden met hem. Ja, ja Ferguson die vindt het heel goed dat hij zo een speler in zijn ploeg heeft. En nogmaals, voor het nationale elftal hier in Nederland is Robin heel, heel erg belangrijk. Alleen ga je weer dat gedoe krijgen met Sneijder van Persia en Hitler. Maar Luc, we zijn er zo zoetjes aan gewend. Iets anders, uh, Ferdinand. AGO, is failliet en de ploeg die uh, uh, gaat niet in beroep tegen het faillissement. Uh, uh, dus het is afgelopen met uh, de club in Apeldoorn. Hè? Het is afgelopen met de club in Apeldoorn. Kijk, zulke, daar sta ik niet van te kijken. We weten dat er uh, in uh, voetballanden, met name in, ja, bij heel veel clubs, en dit is zonder meer een goede ploeg, een topploeg in de, in de, in de eerste divisie. We weten dat daar ontzettend veel financiële problemen zijn. En AGOVV zal niet de eerste ploeg zijn waar zoiets nog, nog nog zal gebeuren. Nee. Daar kun je nog op zitten wachten. Kijk in de eredivisie is het ook lastig voor clubs. Ik, ik, ik, ik noem er maar eentje, veilig, hoor. Die, die, die een aantal maanden geleden behoorlijk in de putstad toch erboven is gekomen. We praten niet over een AGOVV. Het gaat om een bedrag van 4 ton, denk ik. Mm -hmm. Maar goed, het is toch heel veel geld. Het is jammer, hoor, voor, voor die regio dat uh, dit allemaal gebeurt. En ja, dat de rechter de boel van je te verklaart, joh. Triest. Ja. die triest. Zonde is het. Ferdinand, dankjewel. En uh, volgende week gaat het weer beginnen, hè, voetballen. Volgende week gaat het weer beginnen, dus zullen we het heel strak over hebben, want we hebben gelijk de clash, de enige echte klassieker. Bedankt dat ik weer bij jullie in de uitzending mocht zijn. Een hele goede zondag, verder toegewenst voor de gehele redactie. Het wordt een koude, volgende week ik terug. Dag.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 For only prettier Every day I love you more All the people rushing by, by, by Looking for meaning in this life So used up and blinded by lies There underneath the blue, blue sky The way they seldom see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 Every day I love you more and more felicitaties voor Raccoons. Ze wonnen de popprijs 2012 gisteren op het Noorderslag Festival in Groningen. Dit was een van de grootste hits. Love you more. Vorig jaar stopten er in Noord-Holland zo'n 170 boerenbedrijven. Oude boeren die gaan met pensioen en er is niemand die de toko wil overnemen. Dick van BNN University is bij melkboer Wilco in Heilo om uit te zoeken waarom. En misschien is het wel het ideale werk voor Dick. Ik zou. Oh, oh, oh, oh, oh, voor dik. Ja, dus ze krijgen dat voer. En dan eh, daarop komen ze. En dan, gaan ze, komen ze proberen, zeg maar, dan gaan ze gewoon proberen, zeg eh, maar. Dan gaan ze gewoon proberen op de voermogen. En dan hoor je het eerste voer van Hij staat er nu in, hij is nu herkend. Die, uh, de arm uh, komt er zo aan. En dan gaat hij, hij gaat eerst met borstels gaat hij de spenen schoonmaken, zeg maar. dat gaat op de coördinaten van de vorige keer. En, uh, een soort wasstraat voor de, voor de spenen eigenlijk, met van die ja, borstels. Kijk, je wil natuurlijk geen vuil in de melk, de melk moet natuurlijk zo schoon mogelijk zijn. Dus dan worden eerst gewoon met borstels worden die spenen schoongemaakt. En dan gaat hij opnieuw, gaat hij exact met een 3D lezer gaat hij bekijken waar die spenen nou precies zitten. En hoe dat, hoe dat uh, om exact te bepalen, want als hij natuurlijk een half centimeter ernaast zit, dan sluit hij hem niet aan. Hè? Nee. Nou zie je, als je naar de poten kijkt, zie je die drie D-lever zeg maar, gaan. Hè. Dus hij kijkt exact ah, Het zijn, uh... dat is een soort scanner in de, scanner in de supermarkt. Er zit er een apparaatje onder de koe die uh, ja, zoekt waar de spenen zitten. en dan komen er vier zuignappen uit. En vol automatisch uh, wordt die als een soort condoompje om de, om de uien heen uh, geplaatst. En dan melk hij. En dan melkt hij. Wat, wat is dit voor een ding? Dit is een verrijker. is dus zeg maar een soort show-achtig idee. En dit gebruiken we gewoon zeg maar voor het voeren en alle voorkomende werkzaamheden. zeg maar. Ik in de cabine. Ik heb mijn rijbewijs hoor. Jazeker. Zo, deurtje, dicht. lijkt net een beetje op een auto-grootsteur. En, en hier een soort, soort joy joystick aan mijn rechterhand. Ja, daar, daar, dat ik neem dat, dat ding mee. Ja, ik neem dat jouw vader, die zit ook in het bedrijf, die is ook uh, boer, gaat dat van vader op zoon. Uh, was zijn vader ook boer? Ja, ja zijn vader was ook boer. Ja, hij liep hier net nog, maar hij is nu weg. Hij is, nou, hij is 93 en hij komt elke dag naar even kijken. Ja, en zo gaat dat. Dat is ook eigenlijk in Nederland de enigste manier om boer te worden. Want de uh, agrarische sector is zo kapitaalintensief. Dat je eigenlijk, als je geen boer bent, dan is het niet mogelijk om boer te worden. Je hebt er zoveel kapitaal voor nodig en het rendement op dat kapitaal is zo nihil, dat ook niemand erin wil stappen. Dat is ook wel een van de redenen waarom er nog vorig jaar nou, 170 was er gemeten, 170 bedrijven ermee mee ophielden. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met kosten en ombrengsten ook. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk ook gewoon een bedrijf, dus er zal ook winst gemaakt moeten worden, wil je, willen wij brood op de tafel hebben, zeg maar. Uh, daarbij komt natuurlijk wel dat uh, nou ja, melkverderij is daar op dit moment iets minder. Maar bijvoorbeeld als je kijkt natuurlijk naar de varkens en uh, intensieve verderij, naar de welzijnseisen. Ja, die zijn natuurlijk zo streng. Er moet zoveel geïnvesteerd worden. Je wil niet investeren, ja, dan houdt het op een gegeven moment op. En dan, dan, daardoor vallen er dus heel veel om of, of stoppen ermee. wanneer was nou echt het laatste moment dat je dacht van yes, daarom ben ik boer geworden? Is dat als zo'n kalfje wordt geboren of... Ja, als je een kalfje wordt geboren, is het natuurlijk een heel mooi moment. Maar eigenlijk is het veel meer. Hè? Ik bedoel, het is een kalfje voor het eerst geboren, maar het kan ook zijn... als de koeien naar buiten gaan, dansend het land in. Dat zijn natuurlijk allemaal mooie momenten om mee te maken. Ja. Draai maar aan de sleutel. Nou, daar gaat hij. Tel op de rem, draai aan de sleutel. Doordraaien. Hoppa! Even naar achteren. Oh, Oké, okay. hij is wel gevoelig. Hmm eens erbij. Dat nou, gaat wel lekker zo, hè? Nou, hè? Ja, zonder machines zoals deze konden wij natuurlijk ook niet uh, zoveel uh, koeienmelk en, nee. en, en dit allemaal doen, hè? Dat heb je natuurlijk ja. toch nodig. Nou, ja, je leert snel. Ja, ja. Ik kan volgende week helpen? <laughs> ja, met uitmesten zeker. Ja, bijvoorbeeld. Ja, daar moet je toch mee beginnen natuurlijk. Ah, ik zie Dick al een beetje als boer, zeker weten. Wij van Stad zijn benieuwd of jij ooit boer zou willen worden. Ik zou geen boerin willen worden. Want uh, het is hard werken, het zijn hele lange dagen. Uh, het is vaak buiten, dus ook heel vaak slecht weer. En je bent heel erg aan huis gebonden, want je kan niet zomaar een dagje weg of een weekendje weg of uh, even op vakantie. Ja, ten eerste moet je ook een beetje jonger zijn, je moet er uh, van huis uit moet je een beetje mee gekregen hebben... Maar als buitenstaander, om, uh, om goede boer te worden, lijkt me gewoon heel moeilijk. Je, ook om geld los te krijgen van de bank. Want je moet heel veel investeren om een goed bedrijf op Polen te zitten. Ik zou op zich wel boer willen worden. Vanwege het simpele feit dat het heerlijk is om elke dag lekker in de buitenlucht te zijn. Ondanks dat het regent, sneeuwt of wat. Lijkt me heerlijk lekker over de grasvelden heen te lopen en te banjeren. Ik vind uh, dieren heel erg leuk. Op afstand, als ze te dichtbij komen, vind ik het dood eng. Vind ik ze stinken en vind ik ze vies. En dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar dat is mijn idee. Ah, zolang ze wel op het bot komen terecht. terecht komen. Dan vind ik alles prima. Gemaakt door Dick van BnN University. En er is goed nieuws. Ook jij kan dit programma maken. Hey, BNN University hier. Wat wij doen? Nou, ik werk mee aan het glazen huis. Ik hield bij de top 2000. Ja, maar ik werk achter de schermen bij de Koen Sanders Show. Echt? Denk maar niet dat jij dat ook kunt. Maar proberen mag altijd. we met piepende wandjes naar BnN University. En meld je nu aan. Yolo. Super nice. Tot ik nou. Houdjes. En Lidl in the middle. Start. Start. Luk ikink. de middel. Start. Luke, ik denk. de Slag is trending topic op Twitter op dit moment. De band Raccoon won daar gisteren de Popprijs 2012. Gefeliciteerd, jongens. En hashtag starren, Sterren Dansen is ook trending topic. Het is een tv-programma van SBS6. En daarin schaatsen en dansen bekende Nederlanders. Vandaag in 1973 was de laatste autoloze zondag in België. En in 1958 werd voor het eerst de Smurfens strip uitgebracht. Ze hadden een mooi voorbeeld, want vandaag in 1930 werd voor het eerst een strip uitgebracht met daarin Mickey Mouse in de hoofdrol. Mario Pantani zou vandaag eigenlijk jarig zijn, de wielrenner. Uh, het mocht niet zo zijn, hij overleed in 2004 aan een overdosis. En Patrick Dempsey is bekend acteur en vooral bekend als Mac Dreamy in Grey's Anatomy. Hij heeft het wel gehaald, hij is vandaag jarig en wordt 47 jaar. Kijken we nog even naar de buien, scan of het nog ergens regent. Nou, bijna niet. In Limburg, ja, sorry jongens, helemaal in het uiterste zuiden van Limburg. Er zijn er een paar buitjes. Kijkcijfer Bingo. Waar gaan wij de komende dagen naar kijken? Er is ook in 2013 maar één man die dat weet. En dat is onze Kijkcijfer Konijn Bart Halleman. Bart, Goedemorgen. Goedemorgen Luc. Ook in 2013 ga jij weer voor ons televisie kijken. Je gaat weer uh, de boel beschouwen. Wat je allemaal ziet op, ziet op de kijkbuis van je. Wat, wat voor TV heb jij eigenlijk thuis? Uh, nou, niet zo'n hele grote Er zijn wel mensen die tegen mij zeggen dat ik wel een grotere televisie kan aanschaffen. Maar uh, dat maakt niet uit. Het gaat niet om de grootte van het scherm. Het gaat om wat je ermee doet. <lacht> en uh, hij wordt heel intensief gebruikt. <lacht> Oké, okay, heel goed. Nou, programma 1 dan maar. Uh, Dit is uh, vanavond over een uurtje of twaalf of tien voor zeven op Nederland 2. Uh, Earth. Dat is een uh, bekende... Natuurdocumentaire. Uh, duurt uh, anderhalf uur is uitgebracht in een bioscoop. En het is gemaakt door uh, uh, ja, de, de natuurafdeling van uh, de BBC. Die zijn oh. natuurlijk bekend om. De mooiste documentaires die er ooit gemaakt zijn. Uh, dingen als bijvoorbeeld, weet je, de serie uh, Flight, die nu bij de EO wordt uitgevonden. Oh, ja, prachtig, ja. Komt, komt ook bij hun vandaan. Uh, en Earth is eigenlijk een soort, ja, ze hebben het wel uitgebracht in een, in een langlopende documentaire, gewoon wel een uh, deel of vijf of zo. Mm -hmm. Maar dit is eigenlijk de, de, de bioscoopversie. En, en daarin krijg je eigenlijk in anderhalf uur krijg je een, een, een grand tour van alles wat uh, deze aarde te bieden heeft. Alles van woestijnen tot aan oceanen. Van de hoogste bergtoppen tot in de diepste dalen. En, uh, en alles wat ertussen zit. En, uh, en briljant in beeldvraag. En ik hou daar altijd wel van hoor. Ja. Nou, uh, ik kan er wel van genieten. Gewoon lekker zitten en lekker kijken, dat is het eigenlijk hè. Dat is het wel. En een beetje, ja, weet je, we zien toch vaak wel bij de, de beelden van, van nou ja, hoe onze aardbol naar de kloten gaat. Wil ik zeggen. En in Earth zien we dan eigenlijk toch wel dat toch best wel een mooie planeet mogen. En waar is dat te zien? Dat is Nederland 2 te zien. Nederland 2. Om? Om tien voor zeven vanavond. Dat klinkt niet als een tijd en plek waar nou heel veel mensen op zitten uh, te kijken straks. Nou, natuurlijk, uh, het voetbal is uh, volgens mij, nou gaat volgens mij dit weekend weer beginnen. Maar ja. mocht je nou niet van voetbal houden, dan, uh, dan ga ik lekker hier naar kijken. En laten we wel weten zondagavond om 7 uur, wat is er anders op televisie? Jij? Ja, ja, voetbal of niks inderdaad, dat is waar. Ja, voetbal ja. of niks, nou ja, hou je niet van voetbal. Dan zou ik zeggen, ga lekker Earth kijken. Nou, dus ik gok op, uh, nou, zou ik zeggen 600.000 kijkers. 600.000 kijkers voor Earth op Nederland 2, zo rond een uurtje of 7 vanavond dus. En dan, waar gaan we nog meer naar kijken? Gaan we kijken naar uh, het programma Joris Showroom. Uh, nou, je, je, ik heb hier al eerder mijn, mijn, uh, mijn bewondering voor uh, Joris Linsen uh, uitgesproken. Yeah. Toen hij hier begon met uh, Hello Goodbye. Uh, die, die man doet het gewoon briljant. Uh, nou ja, Hello Goodbye kennen we natuurlijk allemaal. Dan gaat hij op uh, Schiphol staan en uh, praatjes maken met mensen die vertrekken dan wel aankomen. Maar uh, voor Joris Showroom heeft hij eigenlijk een, een programma. Uh, uh, het, het programma Showroom, uh, dat was bekend in de jaren 70. Heeft hij eigenlijk uit de kast getrokken. En hij gaat eigenlijk Nederland door op zoek naar. Ja, wat mensen nog wel paradijsvogels noemen. Weet je wel, een je de, de dorpsgek, maar dan beleefd uh, dan, uh, uh, zullen we maar even zeggen. Dus de ja, mensen ja. Met, met, uh, met een rare hobby, uh, uh, dat soort dingen. En ik weet dat hij in de eerste aflevering gaat die onder andere op bezoek bij het zilvervrouwtje. En dat is een, een, een, een vrouw die woont in haar huis, heeft ze alles bedekt met aluminiumfolie. En die draagt altijd zilveren kleding. En die gaat tussen uh, uh, hoogspanningskabels staan om zichzelf weer op te laden. Dus ja, ja Heel gezellig dat soort types. Uh, <laughs> uh, daar, maar daar gaat hij dus bij langs. En, en het knappe is, is dat hoe, af en toe dan denk je, denk je, hoe kan hij in feit een normaal gesprek voeren met die mensen? Maar hij blijft gewoon, hoe raar ze ook zijn, hij, hij laat ze in hun waarde en uh, en ze kunnen echt hun verhaal kwijt. En zonder dat je denkt van, nou, dan wordt hij iemand uh, voor gek gezet. Klinkt als een goede aanrader inderdaad. Wanneer is dat te zien? Joris Showroom. Komende dinsdag op uh, Nederland 1 om tien voor half elf. Okay. Dat is best wel laat ja. uh, voor sommigen. Dus ik denk ook niet dat hij een miljoen gaat halen, maar um, nou, ik durf wel in te zetten op een goede 700.000 kijkers. Oké, okay, allemaal inhaken bij Joris Showroom komende dinsdag dus op Nederland 1. En dan hebben we dat allemaal bekeken. Dan gaan we nog wat downloaden. Wat uh, wordt de eerste serie van dit jaar? En dat is een gloednieuwe serie, net begonnen, net de eerste aflevering is net geweest. Het heet Over Under. Uh, dat gaat over een, uh, een stel, een hip stel uit uh, New York. Uh, Eén van mijn lievelingssteden uh, in de serie speelt New York alles. Je ziet ook alles van die stad weer. Het is echt geweldig om, om uh, alleen al daarom naar te kijken. Maar uh, dat is een, een, een, een, een hip jong stel. Zij is uh, artistiek fotograaf. Hij is zo'n snelle financiële jongen. Uh, het enige probleem is, hij heeft een beetje een gokprobleem. Zij heeft nogal grote risico's en verliest geloof ik. Binnen drie kwartier 80 miljoen dollar. Dus hij wordt uh, ontslagen bij zijn, uh, uh, bij zijn firma. En uh, nou ja, zo zal hij toch op een andere manier aan geld moeten komen. Ze moeten ook verhuizen. Ze wonen natuurlijk in het, in het hippe Manhattan. Uh, uh, maar ze moeten verhuizen naar Brooklyn. Dat ligt toch aan de andere kant van de rivier. Ja. Dus ze komen ook een beetje in een soort volkswijk terecht. En uh, eigenlijk in zijn zoektocht naar uh, snel geld gaat een beetje de amateur de uithangen. Uh, krijgt hij uh, hulp uit de onverwachte hoek. Namelijk een, een, een, een buurjongen, die heel slim is, heel heel goed is in in wiskunde. Maar zijn ouders hebben, zijn vader heeft eigenlijk geen geld om hem naar een universiteit te sturen. Dus hij werkt gewoon in de uh, in de hardware store, hoe moet je dat zeggen, de, de gamma van zijn vader. En, uh, en samen gaan ze, nou ja, uh, uh, als het goed is, veel geld verdienen. Nou, dat ook klinkt... Dat, dat, ja, klinkt nee, dat is, natuurlijk, is de vraag. Is. Ja, dat weet je ook natuurlijk nog niet, want uh, de, het is nog maar één aflevering uh, aan de gang natuurlijk. Dus dat, uh, precies, hoe, precies, ja. Hoe het af gaat lopen is nog even een mysterie, maar het klinkt als een leuke serie, dus ik, uh, ik haak wel weer in. Hoe ja, het overander is trouwens is een beetje... Term is een term die dan gebruikt wordt in het, uh, in het uh, gokken. En dat heeft dan wel mee te maken met over, is alles wat je uh, natuurlijk uh, meer verdient. En under is eigenlijk wat je mensen nog schuldig bent. Ah, dat staat even okay. de titel. Over slash under, zo schrijf je het. En de downloadlink uh, staat op mijn Twitter. Dat is twitter.com slash Luc. Dankjewel, Bart en tot volgende week. Tot volgende week. En er was deze week nog uh, uh, meer shownieuws ook. Joris Linsen die stopt namelijk met Hello Goodbye. Boularoos gaat scheiden van Sabia. En tot slot ook nog het feit dat één van de drie J's stopt als J zijn. In het nieuwe seizoen van Hello Goodbye zal niet Joris Linsen meer uh, het programma presenteren... wat hij acht jaar heeft gedaan. Uh, wat vind je daar nou van? Nou, ik uh, heb het programma eigenlijk uh, nog nooit gezien, maar... Uh... Misschien komt het beter onder mijn aandacht met deze nieuwe presentator, wie dat dan ook mag zijn. Ik heb het programma misschien drie keer gezien. Nou, ik denk dat Joris wel onder andere keer op zijn hoogtepunt is. Dat na zoveel seizoenen dat welke klaar is. Vorige week waren het Sylvie en Rafael van der Vaart gingen scheiden. Nu Belarus en Sabia. Nou, het gaat allemaal uit. Wat vind je daarvan? Ja, Het zijn gewoon allemaal van die showbiz-relaties uh, en huwelijken en zo. En ik geloof er gewoon. Ja, ik geloof er wel in. Maar ik vind het wordt allemaal heel erg zwaar. Uh uitgelicht natuurlijk als het misgaat. Dus ik denk dat het evenveel is als in een normale leven, maar dat je het nu gewoon meer ziet met al die voetballers. Ik ken die hele boel niet, dus ik heb geen flauw idee waar het over gaat. De grote drieën zijn uit elkaar, of tenminste uit elkaar. Er is er eentje uitgestapt. En dat is natuurlijk heel erg voor Volendam. Wat vind je daar nou van? Oh, nee, zijn uit elkaar? <laughs> komt echt als een schok. Nee. Joop, Jan? Joep? Oh, nee, ik weet het niet. Geen, geen drie J's meer. Ja, ik, uh, gelukkig heb ik al hun cd's nog, dus die zal ik altijd blijven draaien. Nou, dat is de eerste keer dat ik hoor dat ze zeg maar, niet meer bij elkaar zijn. Maar ik uh, ken ze niet zo goed. En uh, dus mij maakt het eigenlijk niet zo veel uit. Ik luister ook nooit naar, naar hun muziek. Ja, ik ben niet zo heel erg van hun muziek. Dus ja, het kan me eigenlijk niet zo heel veel schelen. Als ik eerlijk ben. Maar ja, als ze een nieuwe J zoeken, ik heb Julia, dus dan... Wil ik er best bij, dan wordt er misschien hun muziek er wat beter op. En daarom de 3e's. Nee, ga je hoor. We hebben we geen in de 3e's? En dit is een heel mooi liedje van de Trukkende keks. Niemand thuis. De wind jaagt wat huiswel langs de gevels van de stad. Noemloos einde van een reis. Wie een huis heeft gaat naar huis. Het is moeilijk hier te blijven in weinig meer dan dorst alleen. De stad is dicht. Gaat morgen laat weer open. Komt hier naar te met een waarheid waar niemand nog over. Waar de lichten gaan doven, de donkere zijde van het jaar. Een hond jankt in de verte, zand trekt van de nacht. Wie het hoort, merry pond, kom maar mee. Maar niemand wil het horen, deze waarheid, maar niemand wil het horen. Dat is niet leuk, hè? Is er is niemand thuis. Dat is vervelend. een keks op Radio 1, je luistert naar Start. Twan van BNN University is er heilig van overtuigd... dat je in 24 uur op en neer kan liften naar Parijs. Nou, dat moet lukken, hè? Met een stuk karton en een stift gaat hij de uitdaging aan... om binnen 24 uur naar Parijs toe te gaan en dus terug. En als hij dan toch in Parijs is... dan kan hij mooi meteen een Frans kaartje voor me meenemen. Breda staat op een bordje. En uh, ik ben heel erg benieuwd hoe snel ik uh, in, uh, in Parijs kom. Nou, de eerste kilometers zitten erop. Ik uh, heb een lift gekregen. Het is niet heel ver, maar tot aan uh, Gorken. Dus ik ben eindelijk Utrecht uit. Ik ga op zoek naar, uh, naar de volgende lift die me hopelijk al meteen naar de Belgische grens kan brengen. Uh, ik heb ervoor gezorgd dat uh, een meter dat ken je wel hè? Ja. Wat er in Europa geregistreerd is voor uh, gebruik bij hondjes en katjes. Oké. Dat denken heel veel mensen natuurlijk als methadon worden. Denk aan harddrugs en dealers en slaven. Ik heb zojuist een, uh, een lift gekregen van iemand die uh, methadon uh, in Europa op de markt heeft gezet. Nou, het is nu tijd dat ik eindelijk eens even een keer een, een langere lift ga vinden. Want ik ben nog steeds uh, in het regenachtige breda. En het is tijd dat ik even een keer kilometers ga maken. Zo, nou mijn, uh, mijn derde lift is in een, uh, in een vrachtauto. Voor het eerst in mijn leven. Dus het is meteen een uh, goede rit. Oh, ik krijg ook een sigaretje aangeboden. Dankjewel. Eens nadel is: we spreken allebei heel weinig Duits. Dus het, uh, we moeten het hebben van ons, uh, onze beste Duits. Of oh, is het goed gezegd, hè? Onze beste Duits. Oh, minimale. Een mini, minimale sprekend Duits. <laughs> nou, we zitten inmiddels uh, lekker uh, onderweg uh, richting Gent. En. Uh, ik krijg uh, het sigaretjes aangeboden en uh, net al een lekker kopje thee gehad, dus er uh, wordt goed voor me gezorgd. Is ziet Van fan Ja. niet spreken. Niet spreken, nee. Onze communicatie gaat op, op half Duits, half Engels, uh, handen en voetenwerk. Maar uh, het is in ieder geval heel gezellig. Dus uh, nou, ja, ik, uh, ik kom uh, hopelijk tot de uh, agent. En dan uh, vandaar hopelijk meteen een snelle lift. Zo, dank voor de lift. Met de Wunderschöne reis. Ja, Niet vergeten, hè? Oké, okay, dank je. Tjus. Okay, nou, mijn uh, Poolse vrachtwagenchauffeur heeft me inmiddels afgezet. Ik uh, ben alleen uh, voorbij Gent afgezet. En dat betekent dat ik uh, niet meer op de route lig. Dus ik moet nou een, uh, een stuk teruglopen tussen de mooie Belgische weilanden omdat ik aan de verkeerde kant van de snelweg sta. Want als ik hier ga liften, dan kom ik uiteindelijk uit uh, bij de Belgische kust... richting de, de Veerpont naar Engeland. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik moet nu een heel stuk via een, een verlaten Belgisch landweggetje... met alleen maar ja, weilanden om me heen en uh, rotzooi... moet ik eventjes terug naar de andere kant van de snelweg zien te komen. Om weer uh, op de goede, uh, goede route te liggen. Nou, inmiddels uh, ben ik met mijn stomme hoofd een bordje gaan schrijven. Uh, Brussel. En uh, werd ik meegepikt. En nu sta ik iets uh, onder Brussel. En toen ik net op de kaart keek, kwam ik erachter dat uh, Brussel toch wel iets verder van Lille af ligt dan als ik dacht. Dus uh, wederom ben ik met deze lift uh, ja, niet heel veel opgeschoten. Na tien en een half uur reizen ben ik niet verder gekomen dan, uh, dan Brussel. Ik loop nog steeds in Brussel rond op zoek naar een, uh, een lift die me naar Lille gaat brengen. En ik achterkant uh, achterkant steeds kleiner... Dus ik heb besloten dat ik de trein terug naar huis pak. En dat ik Parijs helaas niet gehaald heb. Ik heb gefaald in mijn, in mijn liftpoging. Maar ik heb wel een wijze les getrokken. En dat weet ik. Als ik de volgende keer op vakantie ga, ga ik niet liften. Maar dan ga ik gewoon lekker met het vliegtuig of zelf rijden. Want dan kom ik er wel. En uh, als ik Frankrijk niet gehaald heb, krijg je alsnog een cadeautje, Luc. En dat is een, uh, een doosje bonbons. Geniet ervan. Ja, jij had het met je boodje. Uh, Twan is ooit een keer bij een, uh, bij een chocoladefabriek geweest. En heeft hij uh, 20 doosjes bonbons meegenomen. Allemaal gratis gekregen. En die deelt hij nu de hele tijd uit. Ik weet, uit ervaring heeft hij ook aan zijn moeder gegeven met. Ja, ah, dat ga ik allemaal niet zeggen. Bro. Wij waren zo verbaasd dat Twan niet in een paar uurtjes naar Parijs kon liften. Wij dachten van nou, dat is toch. Dat, dat, ja, dat moet toch wel makkelijk lukken. En uh, bizar dat het überhaupt niet lukt. Maar goed, hij had nog niet heel veel ervaring. Christian Tribut heeft ietsjes meer ervaring in het liften. Hij is namelijk vanuit Groningen tot aan Zuid-Afrika gelift. Christian, goedemorgen. Hey, hele goede morgen. Ja, je zit nu in Zuid-Afrika, hè? Dat klopt, ik zit nu in, uh, in Kaap zat. Wat was het moment dat jij dacht, weet je wat, ik ga naar Zuid-Afrika liften. Ach ja, het begint een keer met, toen ik je niet bij school zat, heb je weinig geld en dan wil je gaan liften, je wil, of je wil eigenlijk wel gaan op reis. En, uh, ik had het met een maatje over en uh, we hadden op een gegeven moment geen geld meer. Daarvoor hadden we zo'n interrail ticket gebruikt, met een trein, door mm -hmm. uh, Oost-Europa. En toen uh, was het ticket uh, verlopen en toen zei het uiteindelijk: uh, ja, we moeten toch naar huis komen, dat is geen geld. En dan begin je te liften en uh, ja, dat, dat, dat breidt zich elk, elk jaar uit, toen we op een gegeven moment naar het Midden-Oosten... En op een gegeven moment denk je, nou zou het mogelijk zijn om van, uh, van Groningen naar Zuid-Afrika te luchten. En, en je betaalt dan helemaal niets aan, aan wat dan ook van je, van je reis? Um, nee. <laughs> uh, je betaalt, in principe betaal je, betaal je, probeer je niets te betalen. Yeah. Maar het kan er zo eens voorkomen dat je denkt, van, nou, uh, bijvoorbeeld in het noorden van Kenia kun je je voorstellen dat er. Uh, uh, dat is een hele modderige weg, ja. en dan rijdt eigenlijk alleen truckverkeer op. En die truckers verdienen misschien uh, 150 euro in de maand. Uh -huh. En die vragen dan om een paar euro van je, ja, omdat je die meenemen. Dan ben je precies bij jezelf staan oké, okay, natuurlijk, daar ga ik wel voor betalen. Want... Ja, precies. Dat doe je het ook voor de lol. Ja, en, en, en hoe ben je dan, want je bent dan in Nederland begonnen hè, en dan ga je, nou rijd je naar, naar, naar, naar Spanje toe. En dan ga je op een gegeven moment, ga je daar uh, het water over denk ik zo, naar richting Marokko. Zo, zo, zo, die, die route heb je afgelegd. Uh, ja, we, hebben, uh, we hebben wel een andere route genomen, we zijn in naar Turkije gegaan. Oh ja, dat kan ook, ja, dat kan en, ook. Ja. Um, we hebben even mogen kijken van het, uh, aan het Syrische conflict. Ja, maar net zeggen we dus ben je via Syrië die... gegaan dan. Ja, klopt, we zijn, uh, we zijn via de Syrische grens gegaan, maar uiteindelijk niet via Syrië zelf, omdat het uh, toch iets te gevaarlijk was. Mm -hmm. En toen hebben we een, uh, hebben een boot geroosterd aan, uh, aan de Turkse kust naar Egypte. Oh ja. En uh, die, die boot uh, was net nieuw. Ja. Dus ze zeiden van, nou weet je wat, we hadden ook een, een toch bij ons die ons volgde. En uh, we zeiden, nou, we maken wel wat uh, leuke foto's voor jullie boot en wat leuk uh, videomateriaal. En dan uh, we kunnen we vast wel gaan met die boot op. Ja, ja, ja. Dus zo heb je dat voor elkaar gekregen. En, en vanaf daar dan en, nou, Egypte en dan uh, uh, via Sudan uh, ben, je, ben je gereisd? Ja. Egypte, uh, waar we de, de Naweën zagen van de Arabische lente. En toen de, naar, uh, naar, de, naar de hitte van de Sudanese woestijn. Ja. Yeah. En zo, enzovoort, enzovoort. Waar, waar kun je nou het beste land uh, uh, liften? In, wel, in welk land? Wat is nou echt een topliftland? Uh, een topliftland is toch wel echt Sudaan. Oh ja? Het is, uh, ja in het noorden van het Sudaan leeft het Nubische volk en uh, het is voor hun zeg maar een, uh, een mast om een lifter op te pakken. Ze zullen eerder een lifter wel oppakken dan niet, oh, ja? want zodra je niet een lifter oppakt, dan... Uh, ja, dan doe je niet echt een gemeenschap, zo uh, de zee. Okay. Dus uh, neem je altijd gewoon mee. En ja. Dat is echt heel erg tof om mee te maken. En zit waar... altijd weer achter in een pick-up truck. Ja, ja, ja. En waar, kun je nou, waar kun je nou het beste niet gaan liften, vind jij? Uh, ik moet eerlijk zeggen dat Egypte wel erg lastig was. Okay. Na, de, na de Arabische lente hebben zij gewoon zo'n uh, daling gezien. En het aantal toeristen dat naar een land toe gaat, dat lijkt eigenlijk heel erg zijn dat er iets met de toeristen die wel naar het echt heeft begaan, dat er iets mee gebeurt. Nee. Dus wat er bij ons gebeurde als we de kant van de weg stonden... dan kwam de politie eraan na een paar minuten. En die zei, wat zijn je nou aan het doen? En dan leg je het hele verhaal uit. En dan zeiden ze, nee, hey, sorry, dat, uh, dat kunnen we niet toelaten. Want we weten niet met wie jullie in de auto stappen. En dan, uh, als er wat gebeurt, dan zijn wij de lul. Ja, ja ze willen dus niet nog meer, echt uh, echt nog meer negatieve publiciteit hebben eigenlijk voor, uh, voor het land. Precies. Ja. precies. Ja. Hey, in Kenia, ging het mis? Je bent overvallen daar. Uh, nee, dat was in Tanzania. Okay. En wel het natuurlijk. Yeah. Ja, het ging mis. Ik, uh, ik vergelijk liften wel eens met, uh, met het leven in de zin dat uh, in het leven kunnen hele mooie dingen gebeuren, maar ook minder mooie dingen waar je totaal geen invloed op hebt. Mm -hmm. En zo is het met liften ook. Soms sta je, uh, sta je uh, nou, heel erg blij te liften in de zon en dan krijg je een lift van een ticket truck die je, of van de bestuur die je bier aanbiedt. Maar soms moet je inderdaad ook... Uh, overvallen En dat was uh, voor mij de eerste keer in mijn reiservaring dat ik uh, ben overvallen. Ja. Yeah. En dat gebeurde in Tanzania. Maar ook dat, dat kreeg een. Uh, ja, ik, ik, op een gegeven moment. Ik dacht dat die tas gestolen was uit onze tent. Ja. Yeah. Toen waren we wakker en toen hebben we de plaatselijke detective gebeld. En daar hebben eigenlijk de hele dag mee opgetrokken. En via een netwerk van informanten proberen we informatie te krijgen uit een stad van ongeveer 100.000 inwoners, mm -hmm. En s'avonds leek het erop dat we die tas gewoon niet terug zouden krijgen. Dus toen besloten we naar de Doma te gaan richten, de Tanzaniaanse hoofdstad, want daar wachten er ook mensen op ons. Ja. En toen dus kreeg ik een lift van een, uh, een troep in. En kreeg ik een telefoontje. Met Benedict, de criminal investigator van Moragora Police Force. <laughs> ik heb alles teruggevonden van Hop, je. En toen was ik verkeerd gegaan. Alle baantje er uh, nodig die ons uit voor een, uh, voor een glas bier en, uh, en een diner. En, uh, en jou hoor, hij had alles teruggevonden. Klinkt dat goed. Was, uh, dat was ook weer een, uh, ja, een bijzonder verhaal, om het zo maar te zeggen. Klinkt goed. Ik wens je nog heel veel succes en het plezier met het liften, Christian. Dankjewel. Enorm wel. enorm dank. dank. Uh, uh. Hoi, hoi. Gez gezonder eten, meer sporten, afvallen. Veel Nederlanders zijn daar maar druk mee. De goede voornemens. Wieke van BNN University draait die goede voornemens om. En probeert in een week tijd juist zoveel mogelijk... Aan te komen. Goed, ik stap nu op de grote witte ouderwetse weefschouw. Even kijken. Oh, wauw. 50 kilo. <laughs> oh, daar schrik ik al een klein beetje van. Dat vind ik wel een beetje weinig. Volgens mij is dat ook. Uh, ik ben ongeveer 1,70 meter 70 lang. Dan is 50 kilo, volgens mij wel redelijk aan de lichte kant. Dus. Dan is het ook nog eens een keer een goed idee dat ik deze week heel veel ga eten. Het is nu uh, tien uur ochtends, dus tijd voor ontbijt. En dan moet ik er wel even bij zeggen dat ik geen grote fan ben van ontbijten. Maar ik zal er toch aan moeten geloven deze week. Mm. Zo, even doorslikken. Een eitje gebakken in roomboter. Veel calorierijker krijg je het volgens mij niet. Dus dat zit wel snoer. En het, uh, het smaakt nog lekker ook. Gisteren begon ik op de 50 kilo, vandaag dag 2. En even kijken hoeveel er al bij is. Even zien: 50,4. 400 gram in één dag. Nou, dat kan natuurlijk wel even bij. Wat even denken. 50,4. Tijd om een tandje erbij te doen, denk ik. Even een soort van vreed marathon houden lijkt me het beste. Hoi, je spreekt met Wieke. Goedenavond. Hoi. Um, ik wil graag twee pizza's bestellen. En dan uh, de grootste die jullie hebben. Die is geloof ik uh, 40 centimeter doorsnee. Jo, dankjewel. Oh, oh, het is... Uh, even kijken. Uh, drie uur s'nachts. En ik ben net wakker geworden van echt super erge misselijkheid. Ik voel me echt niet heel goed. Volgens mij is die... Uh, Vrede marathon van gisteren iets te enthousiast is. Oh, waar ben ik heb begonnen? Shit. Goed, dag 3. Ik weeg, uh, even kijken nu, uh, 51 kilo. Dus er is wel een kilo bij, dat is heel wat. Maar ik voel me niet zo heel erg goed. Ik heb uh, vannacht overgegeven. Ik denk dat die vreedmarathon van gisteren iets te enthousiast was. En om de schade in te halen, want ik denk dat ik er een paar uh, grammetjes uit heb gekotst... ga ik natuurlijk even langs bij mijn grote vriend McDonald's. Vanavond, ook. Bij McDonald's mag ik Goedenavond, mag ik een uh, Big Mac menu met een grote met friet met frietsaus? En daarbij een grote cola alsjeblieft. Dan worden het 6 door 30. Mag ik doorheen en weer gegaan. Dankjewel. Ja, nu die laatste dag. Ik ben een klein beetje zenuwachtig eigenlijk... En ik zou eigenlijk vanavond namelijk naar een, een eetwedstrijd gaan. En dat is iets waar ik al eigenlijk kotsnage van krijg als ik eraan denk. Dus allemaal mannen aan lange tafels als het idee. Frikandellen vreten. Ja, en dan kijken wie het meest naar binnen kon stouwen. Een soort van laatste eindspurt. Ja, een vette eindspurt, letterlijk en figuurlijk. Oh, nog wat calorieën binnen het slepen. Maar nou wil het zo zijn dat ik uh, gisteravond onderweg was naar, uh, naar de stad aan het fietsen. En uh, ja, en toen kwam, ben ik aangereden eigenlijk. Er kwam een, een scooter van rechts. En dat was dan wel een pizza bezorger. Dus waarschijnlijk is het gewoon een beetje karma voor al mijn uh, gevreed van deze week. En ja, die etenstrijd van vandaag, want ik kan dus niet doorgaan. Dus dat houdt hier eigenlijk op. Ik ga nog één keer wegen en kijken hoeveel uh, de eindstand is geworden. Ik denk dat het niet uh, heel veel verschil was met gisteren. Even kijken. Wow, 51,6. <lacht> dat stond best wel wat te kijken eigenlijk. Waarschijnlijk ben ik de enigste vrouw in Nederland die glimlachend op de weegschaal staat uh, als je aangekomen bent. Maar ik ben hier behoorlijk blij mee, kan ik ah, zeggen. Ah, ze kan het hebben hoor, ze kan het hebben. Tot zover start van deze week zometeen. Dit is de zondag met de planteneter. <laughs> een man, 28 kilo afgevallen en voelt zich fitter en energieker dan ooit en het komt met die planten eten. Uh, mooi verhaal zo meteen, dit is de zondag. En uh, volgende week dan zijn wij weer. Ik uh, wens je een hele fijne, mooie en vooral koude zondag. Zijn dit nou die Maremma-na-koeien? Of deze? In Vroege Vogels, de nieuwste Nederlandse oerkoeien. Nee, dit is een Schotse Hooglander, dat hoor ik zo. Galloways. Ik begin nu toch te twijfelen. Uh, we kunnen nog even oefenen. Dat gaat in de uitzending vast en zeker goed. Behalve Maremana-koeien hebben we dan ook nog rooibos, brandnatuur... eekhoornzegels, biologische potgrond en vruggevogels. Ja, en dus die koeien. Radio 1. Struis. Van 8 tot 10. Het nieuws van alle kanten. Het beste voornemen van 2013